Het meisje voor wie vanmorgen een Amber Alert uitging is weer terecht. Marley van 13 uit Lelystad is in goede gezondheid gevonden, zegt de politie. Vanmorgen werd het alert voor haar uitgegeven omdat ze vermist was sinds ze van haar school wegfietste. Waar ze de hele dag was, is niet bekend. De politie houdt er rekening mee dat haar vader betrokken was bij de vermissing. Drie jaar geleden was er ook een Amber Alert voor haar... toen werd ze later teruggevonden bij haar vader die haar had meegenomen. Een van de twee tbs'ers die vorige week ontsnapt uit de pompenkliniek in Nijmegen is opgepakt bij Den Haag. Luciano D. werd rond kwart over zes opgepakt op de A12 bij Den Haag. De andere ontsnapte tbs'er Sherwin Winster is nog altijd spoorloos. De verdachte van needlespiking op festival Den Haag Outdoor had een naald bij zich met stoffen die voorkomen in coke en heroïne, zegt het OM. De man van 31 zonder vaste wonen verblijfplaats werd op het festival opgepakt... omdat hij meerdere vrouwen zou hebben geprikt met die naald. Volgens het AD hebben we drie vrouwen aangifte tegen de man gedaan. Stof, zeiertje. Ja, in de vrachtwagen zetten. Ja, oké. Okay. We zijn zeer. Hoppa. Ja, daar gaat het hele hebben en houden van kranten Kees uit Syrikszee in Zeeland. Afgelopen week werd zijn huis verwoest door een tornado... En dus moest hij een tijd in een vervangend huis wonen. Mooi huisje had, weg. Heel mooi spulletjes, hard voor gewerkt. Weg. kom terug, ik kom terug, ik kom terug. Dat doet hij twee jaar. Ja. <laughs> dus dat maakt niet uit. Dan moet ik maar twee jaar in een ander huisje zitten. Maar goed, het moet even. En ik kom gewoon terug. Volgende week wordt besloten of de huizen van Kees en zijn buren nog hersteld kunnen worden of toch moeten worden gesloopt. En dan nog het weer vanavond de buien. Morgen een rustige dag met wat zon, ook wat regen. En een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Avondspits in onze regio is bijna voorbij. Er staat nog wat file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 6 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. En 20 minuten op op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever. Twee kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 om hem helemaal tot aan het eind toe te horen. Daarom heb ik hem ook helemaal gedraaid. Er zijn soms Roy nummers die na tien jaar gewoon nog steeds staan als een huis. En dit is volgens mij één van. Absoluut. Hij is al tien jaar oud, hè? Ja, 2012. 2012, ja. Ja, want jij hebt hem ook een beetje gehoord toen ze dat volgens mij aan het uitproberen waren. Of live aan het spelen waren nog voordat hij op het album verscheen. Ja, uh, ja, kijk, voordat je je eerste album uitbrengt... dan moet je toch uh, je, je nummers uitproberen... je moet publiek verzamelen. Ja. Dus heel veel van die nummers... die kende ik al nou, een jaar, twee jaar. Ja. Um, ofwel Solo van Frank bij Songwriters Guild... of op de reis van Alaska toen. En volgens mij hoorde ik ze Never Cry Wolf... voor het eerst spelen op het single festival in, in Edam. Dus okay. Dat is dan september okay. voor, uh, voor 2012. Ja, dat is 2011 dan en, geweest. Ja. Ja. <laughs> en... Um, ja, er was ook nog een ander nummer, in Springtime. Dat waren twee heel drukke nummers. Harvest, Springtime is nooit uitgebracht. Ja. Uh, maar die twee nummers, die maakten echt wel, uh, echt wel veel indruk op mij uh, ja. toen. En als ik hem nu hoor, het is wel echt een uh, wereldnummer. Ja, ik weet dat Kees ook zit uh, te luisteren. Kees Meijsen, die, die, die luistert mee. Uh -huh. uh, wij vonden het met z'n tweeën het vlaggenschip van het album Actors and Liars. Maar ja. dat, dat, is een, dat is een mening die wij dan uh, hebben. Maar goed, meningen zijn er... Uh, om uh, ook uh, van mening over te verschillen... en uh, inzichten, want dat is het leuke aan muziek. Hè? Dat, dat, maar, maar, maar sowieso... Ik vond het een vlaggenschip, maar ik heb het later van Kees ook wel eens begrepen dat hij dat zelf ook uh, vond. Ja. Dus. Weet je toevallig of het het achtste nummer op de cd is? Nee, volgens mij het uh, zesde nummer. Uh, okay. Even uit mijn hoofd, uh, heb ik hem nog openstaan? Uh, nee, ik heb hem uh, hier niet uh, staan. Maar volgens mij is het het uh, uh, nou, zevende nummer. is het okay. Ja, ik zie hem nog staan. Ja. Nummer, nummertje zeven is het. Ja, Frank had een theorie over uh, het achtste nummer op de cd. Oh. Dat heeft hij ooit een keer gezegd. Dat als, je, als, je een, als je een cd uh, uh, ja. wil kopen... en je wil weten of het goed is... dan moet je het achtste liedje luisteren. Als die goed is, is de hele cd goed. Dat, dat wat... heeft hij dus niet, niet gedaan. Hè? Want dit is het zevende nummer. Dus, ja, maar maar met... dat is dan toch een heilig getal. Hè? Zeven ja. is een heilig getal. Ja, dat uh, kan ook. Ja. Dat, dat, ik zit even te kijken bij bijvoorbeeld... Uh, ook een uh, album uh, van Fabian de Dammers. Die is precies ook tien jaar oud. Het, uh, hmm. het album The Girl You Love. Dat is uh, het, uh, het uh, nummer 8 uh, nummer op de CD is Hey Handsome. Ja, ik vind hem, ik vind hem goed. Maar Nobody Knows, dat is ook nummer 7. Die vind ik ja. nog tien keer beter. Dus, dus ja, ik, ik vind het hele album ook prima hoor. Maar, uh, volgens mij was de theorie ook inderdaad van het uh, eerste liedje, dan pak je aandacht. Dan zo, zo rond het liedje 3 heb je de, nou, de, de nou, single. Uh, uh, uh, en als die bij 8 nog steeds goed is, dan is de hele cd goed. Uh, ik vind, ik vind uh, als ik dan even weer terugkijk naar de Girl You Love, ja. dan zeg ik ja. Uh, eigenlijk uh, al die nummers die daarvoor uh, staan. Dus begint met Roundabout Town. Dat is een lekker opbouwend, uh, lekker vlot nummer. Uh, ja. Je hebt hem wel eens denk ik gehoord. Mm -hmm. Dan komt het titelnummer, The Girl You Love. Blinded, dat dus vind ik uh, ook een uh, fantastisch nummer. Can't Say No, dat hebben we net uh, ja. gehoord. En uh, Make Me Whole. Dat is dat nummer wat ik je toen Ken heb uh, toegestuurd. En gezegd, als jij uh, twee weken ziek bent. En je kan een liedje schrijven over pijn zin in je kuur. Dan ben je wel een hele goede songwriter. En dat uh, heeft ze met dat nummer wel bewezen. Uh, I Wonder and Don't Nobody Knows. Dat, uh, ja, ik bedoel. Maar ik heb, ik heb bijna alles in die periode gehoord. En ik vond het niet slecht. Maar goed, uh, ik ben een beetje bevooroordeeld in dat, uh, dat opzicht. En bovendien, uh, Fabianer Dammers komt uh, bij Wereldse Smaker spelen. Dit weekend op zondag in ieder geval. Dus dat is de reden waarom we hem draaien. Um, we gaan ons uh, zo opmaken voor het, uh, het laatste setje, Roy. Ja. Dat, uh, dat doen we met uh, eerst een nummer... Van uh, hier uit Zandvoort. Zandvoortse bodem. Dus is weer hiphop. Wat de klok uh, slaat. Staat ook op de volpagina's uh, van, uh, van de Zandvoortse krant. Toevallig heb ik dat uh, stuk uh, geschreven. Maar dat ik nou ook eens een keer met een artikel de volpagina van een krant haal. Dat vind ik altijd wel leuk. En het is een nummer waar uh, we eigenlijk toch wel uh, behoefte aan hebben. Want uh, de paraplu is uh, nu wel nodig uh, buiten. De hier is Umbrella van Siggy en Dins. Ik kan niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella Ook wij kennen de in training, ik zie expressie maar bij Ook ik ken een splash van Rena, die regen op mijn ambarella Nu dus ziet ze de shoes, Sharon, ik en ook Isabella Van Vella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen droog, pas op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella ik ga direct terug op zee, op mijn nummerella, barella op mijn nummerella, op mijn mijn la la Same day, same shit, we negeren het weer En gaan door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemeend Maar een plaatje van wind wat hier in met deze zit Is de laf die ze geven gemeend Of als ze mij voor de titan en feest facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet weer niet mee. Ik zin mijn op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen Pak massages voor de rest. Ik ken het leven in Favella. Al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb Kom ik later bij je Ophelia, <tot> fella, wat kunnen we fella? Ik had die een grote op mijn barella. Bella, bella, op mijn barella. Ik had die een grote op mijn barella, <tot> op een op een een op een een op een een op een een op ela. op al many times zou mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Je, je probleem met mij, van die die steden? ze komen naar je toe. Ik ben echt door aan de stapels, die fabels die moet je niet doen als ik kom in je room. Ik zie me met Chara en ik, Jamila, hier in mijn room, en ze lekken met John. Ja, yeah. Ik kan niet stappen, we kennen de slag, ze kennen van veel. Ik can't have bars in training, skin, express my pay, ik Okay, can't splash for rain, all the rain going up in a barella Music is the show, shout out, oh, Isabella Bella, fella, we can't have a fella I got the rain going through a zero Bella, Bella, up in a barella I got the rain going through a zero in a barella, ella Up in a barella, ella Up in Op mijn umbrella, En dat waren ze, Ziggy en Dins met een umbrella. Um, het is uh, tijd voor het laatste blokje van twee, want uh, Roy zit uh, klaar om uh, daar ook nog de laatste twee nummers uh, laten uh, horen. Volgens mij ook weer twee songs die je nog niet eerder hebt uh, uitgebracht. Of uh, waar dan ook, denk ik. Um, of niet? De of eerste een song. Lion, song is ja. wel eens uitgebracht... Um, maar dat was heel low-key. Dat was er ook niet een heel goede opname. Uh, Oké. Okay, dus <laughs> met terugwerkende was ik erop terugkijk. Ja. Maar het is, het is eigenlijk het oudste liedje van mezelf... wat ik nog speel. Oh. Ik schreef het echt al in 2011. Zo. En, um, op de een of andere reden ben ik het vergeten... ...mee te nemen voor de Mother of Two EP. Ja. Uh, we waren klaar met opnemen. En toen uh, zei Frank... ...waarom heb je eigenlijk Line Lessons Song niet opgenomen? Zo, ja, we helemaal vergeten. Dus ik neem hem mee voor, uh, voor de volgende. Daar hou we je ja. dan aan. hè Dus uh, uh, mensen die nu uh, mee zitten te luisteren vanuit Volendam... dat is er uh, sowieso nog één. Dat weet ik, uh, weet ik uh, bijna wel zeker. Dat is Kees Meijzer. Dus die gaat het... jou wel waarschuwen dat hij uh, dat er wel op uh, gaat komen. Ja, maar Kees woont in Pummerend, hè? Ja, dat, dat, dat, dus, ja, ja. ja maar hij woont uh, inderdaad. Je hebt gelijk. Maar Kleine de, correctie. Mijn vader, uh, die luistert ook, uh, stuurt net een berichtje. Oké, dus... Ja, oké. Nou goed, laten we zeggen... Uh, alles wat er een beetje omheen hangt... Uh, rondom jou... Dat, uh, Kees ja. woont in Permanent. Klopt ook helemaal. Uh, moeten we ervoor zorgen dat Lioness' Song... gewoon op dat album komt te staan? Daar moeten we voor zorgen, ja. Is ja. dus dat kort het eerste nummer... wat uh, we nu gaan horen. Lioness' Song van Roy de Smet. I entered the lioness's kingdom, and I fed from a feast in my afternoon break, and I wished that there'd be more. We'd run off and hide with the nature, with the green orange leaves, and we make way to the south, and we lay our bodies down. And now I know. Now I know. Now I know how juvenile I was, but a man must be allowed to dream And I still dream, yes I still dream The mirror showed the yellow floor, where I had been with you before Again the memory that escaped from its cage door wasn't locked properly left open deliberately for i might get inspired The you gave me really surprised me after I thought back of the time when your brother wasn't born and we weren't separated yet And after all this time I had failed to recognize you sooner showed the yellow floor i had been with you before i get another memory that escaped from its cage the door wasn't locked properly left open deliberately for i set up on this journey alone and i leave for a life i don't know I don't know when I'll be back home But when I know, I'll let you know The mirror showed the yellow floor where I had been with you before I got another memory that escaped from its cage The door wasn't locked properly Left open deliberately For I Might get Inspired De Lioness Song van uh, Roy, de smet. Uh, ja, er komt natuurlijk nog meer. Want uh, we hebben er nog eentje die we nog uh, moeten doen. En terwijl ik dat uh, zeg, moet ik weer eventjes het lijstje erbij pakken. Uh, want... Uh, het nummer wat we net hebben gehoord... dat dateert al 2011. Nou, Roy heeft net verteld hoe dat zit met dat, met dat nummer... en wat een beetje de geschiedenis erachter zit... van het liedje wat even bijna vergeten is... maar we zullen hem toch eraan helpen herinneren... dat dat nummer uiteindelijk gewoon er weer op moet komen te staan. Was het niet gelukt bij het, de EP Mother of Two? Want daar gebeurde het dat we... Dat Roy uh, zegt, van well, ja, hij, uh, ik heb hem uh, gewoon vergeten, uh, terwijl Frank Bond uh, tegen hem heeft uh, gezegd van had het er maar opgenomen. Uh, maar goed, uh, dat is niet gebeurd. Maar uiteindelijk kunnen uh, gedane zaken toch nog een keer krijgen, om het even uh, spreekwoord technisch uit te, te, te spreken. En nu uh, zit Roy klaar met Right Again, want dat is het uh, laatste nummer wat, uh, wat op het lijstje staat. En Is dat ook een, al een nummer wat je eerder geschreven hebt, of het was het eerste lied dat ik schreef uh, na de EP-release. Of de, na het opnemen van de EP. Mm. Dus ik speelde hem al bij de EP-release. Mm -hmm. uh, maar ja, nog niet opgenomen. Dat gaat nu wel gebeuren, neem ik aan. Dat is wel de planning, ja. Dat is wel de planning. Oké, okay, hier is uh, Ride right Again. Allemaal Roy de Smit. I came back by choice Which got me back Wandering around In search of a place For me to hang my hat And lay my mind down to rest I was sleeping uneasy And thought of the hurt I brought upon people around I feel like I've slowly strayed farther away From myself and the road that I traveled on Looking right, left and right again Go on then, make the turn and see round the bend Put your sunglasses on, sing a new song I follow to where the road guides you Up my hat for a book of which I read half overnight. I woke up relieved, and even to this day, I never touched it again. Looking right, left, and right again. Go on then, make the turn and see round the bend. Put your sunglasses on, sing a new song. Follow to where the road guides you. Looking right, left, and right again. Go on then, make the turn and see around the bend. Put your sunglasses on, sing a new song. Follow the lines that guide your way. Awesome. Rudders met Ride Again. Het, uh, het, uh, het zit erop, maar we zijn nog niet uh, helemaal klaar, want we gaan natuurlijk nog even uh, nog hier en daar een gesprek uh, met hem aan. Maar eerst nog even terugblikken op wat, is, wat er in, uh, twee, uh, wat zeg ik in uh, juni 2022 is uitgebracht uit Noord-Holland. Dit komt uit de hoofdstad en dat nummer dat heet uh, In the City Everybody en is van Betty Jackhammer. Is Blessing all the horses and the land. It's a moggy night, she's dizzy from the ride right. And he is talking bullshit all the time De band aandacht gekregen bij, bij ons, bij 3 voor 12 Noord-Holland. Bij de single die ze hebben uitgebracht, Weightless. Starlight heette de band. Daarvoor hoorde je Betty Jackhammer met In The City. En wie is dat? Franti Merezova, zo heet zij voluit. Dat is de dame achter Betty Jackhammer. En zij maakt onderdeel uit van de band Personal Trainer. En dat zegt, denk ik... Een aantal mensen hier in dit, uh, die in dit programma volgen, heel wat. Want we hebben wel eens vaker werk van personal trainer hier gedraaid. Um, ja, het, uh, de, de, de live bloggen zitten erop. Uh, dan even over. Nu zijn we even collega's onder elkaar. Want, uh, want jij, jij hebt ook een uh, programma uh, met, uh, met Roy door op uh, de maandagavond uh, tussen 7 en 8. Wat, wat doe je daar dan precies? En hoe uh, ga je te werk in, in dat opzicht? Nou, ik focus op de nieuwste alternatieve popmuziek. Hm. Niet per se vanuit Nederland. Ja. Maar uh, ja, goede muziek die gewoon niet op de reguliere radio uh, gedraaid wordt. Dat is ook een niche eigenlijk. Ja. ja. En uh, nou, Denk aan uh, de nieuwe Andrew Bird. Die draai ik vaak. Uh, Wilco. Dat zijn wel wat... Nou, dat zijn vrij grote namen. Ja. Uh, maar ook als ik, uh, als ik bij jou iets, uh, iets, iets leuks hoor... Dan uh, draai ik dat ook vaak. Dus ik heb net uh, Kafka alvast uh, in mijn uh, shortlist gezet voor maandag. Kijk aan. Ja. Um. Dat zijn allemaal van die dingetjes. Uh, dat je, nou, maar dat is dan weer Nederlands. Dus het moet ja. wel. Uh, maar het moet wel aansluiten op. Uh, leg je ook een soort uh, kwaliteitslat in dat opzicht, of niet? Ja, zeker. Ja? Ik moet het wel goed vinden en leuk. Ja. Dus hier is ook dan weer muziek is, uh, is, is, uh, een kwestie van smaak. Ja. Want wat jij leuk vindt... hoeft een ander weer niet leuk te vinden. Nee. En ik, ik draai soms wel eens iets... wat ik zelf niet helemaal fantastisch vind. Um, als ik het echt slecht vind... Mm -hmm. dan draai ik het niet. Maar als ik ja. denk van... nou, ah, het, het zit goed in elkaar... Ja. maar het is niet mijn smaak. Ik ga het niet het hele album beluisteren. Ja. Dan, dan draai ik het wel. Ja. Nou, misschien vindt iemand die, die luistert het luistert wel leuk. Ja. Um, maar ja... Artiesten hebben gewoon een podium nodig. Ja. En uh, dat probeer ik ze een beetje te geven in, uh, in Roy Doors. Ja, nou hij is het tegen mij gezegd: uh, de hoofdredacteur van 3 voor 12 Noord-Holland tegenwoordig heet uh, Carlijn Rijmakers. Die zegt: Ja, maar waar hou jij nou van? Ik zeg: Nou, ik hou van, ik ben eigenlijk een muzikale uh, omnivoor, carnivoor. Ik uh, vind alles lekker eigenlijk. Dus, uh, dus ja, bij mij uh, maakt het dan. Ja. Of, of ik moet uh, de valsheid of wat dan ook uh, er een beetje in horen. Dan denk ik van ja, uh, dan doe ik het niet. Ja, ja dus... ik, ik kan vooral afhaken op, op een tekst. Jij bent ben een tekst? Ja. Ja, ik, ik, ja. Moet dat diepgang hebben dan? Ja, niet per se, maar het moet gewoon niet heel erg slecht zijn. Ja, oké. Okay. So uh, maar uh, van ik, blijf je, uh, ik hou van jou, ik blijf je trouw, dat, dat, uh, dan moet de songwriter niet meer aankomen? Nee. Nee. Uh, in, in, in, uh, dus er moet, enige, er moet wel enige diepgang in uh, zitten? Um... Ja, maar het, is, ja, vooral, het moet niet is het te clichématig zijn. Ja, niet oké. Okay, niet clichématig. Moet het verhalend zijn? Hoeft ook niet per se. Hoeft ook niet. We hebben heel veel liedjes die ik dan draai of, of waar ik naar luister. Um, ik heb geen idee waar ze over gaan. Hmm. Want ik, ik kan niet van elk nummer uh, ja, goed ik ga, focussen op de tekst. Ik ga er dan toch altijd wel een beetje voor zitten om te horen. Wat hebben ze dan echt te melden? hebben. Ja, dat heb ik uh, dus bijvoorbeeld daarmee nou wel gedaan. Ja, zij komt tegenwoordig niet meer uit deze provincie, maar woont tegenwoordig in Utrecht. Bij Ghana heb ik dat uh, bijvoorbeeld uh, wel gedaan. Dan, ja. ik echt, dan word ik echt uh, wel in het liedje getrokken hoor. Ja, nou, soms dan, dan word je er inderdaad in getrokken. Ja. En uh, ja, sommige nummers dan, dan klinkt het gewoon lekker. En dan luister je het meer voor, voor de muziek, dan klinkt het lekker. Ja. Maar ik heb wel. Dan, dan, ik, ik luister dan niet bewust naar de teksten. Maar ja. als er een hele lelijke zin in zit, ja. dan hoor je dat gelijk. En dan denk je: ja, dit moet uit. Dus een slechte, slechte zin, Hup. dit moet uit. Oké, okay, dus dan, dan, dan, dan heb jij dus gewoon een lijstje. komt een vinkje of een rood streepje erdoorheen. En dan uh, komt hij er ook niet op. Uh, om, om, om een speellijstje of wat dan ook. Ja, ik weet niet wat het is, maar dan gaat het gewoon... Ja, kijk, ik heb Engels gestudeerd. Hè? Dus als, als ik een slechte zin hoor, ja. een zin die gewoon die Ja, Je bent, is, uh, leraar, ja, ja, ja, jij bent uh, leraar Engels natuurlijk. Dan, uh, dan gaat er een alarm uh, in mijn hoofd af en dan uh, kan ik niet meer verder luisteren. Nee, dat lukt wel duidelijk. Ja, ik, uh, we zitten een beetje... Maar dat is het enthousiasme dat ik er af en toe een beetje door elkaar heen... Uh, maar goed, ook daar moet ik op letten, want anders krijg ik weer hierop zo de meter van iemand hier op de dinsdagmorgen... Nee, je moet niet door elkaar praten... want dan is het niet meer te volgen. Um, goed, um, we gaan zo nog wel even verder... want uh, we komen nog bij het uh, Volendamse blokje... Hoor. dus uh, maak je maar niet uh, helemaal ongerust... Um, we gaan uh, naar een dame die, uh, die hier ook uh, regelmatig in uh, de uitzendingen uh, te horen is geweest... als het gaat om de muzikale producties die ze heeft afgeleverd. Dit is het, uh, het laatste werkje, uh, Flora Sophie en My Body. I carry my body traveling through Falling and failing the of you Dat met my body, um, we hadden het over de radio uh, waar uh, Roy uh, ook aan meedoet, maar dan niet hier, maar in Volendam, want dat uh, maakt een uh, ander soort uh, programma dan uh, dat wij dat uh, hier doen. Wij doen heel veel Nederlandse producties en zo af en toe uh, zit er nog wel eens een verdwaald uh, verhaal uit het uh, buitenland uh, in. Dat noemen we dan uh, over de grens. Mm -hmm. Maar dat zit er, de laatste tijd zit het er weer even niet in. Maar goed, het kan zomaar weer gebeuren dat het rubriekje weer eventjes voorbij komt. En dan pers hem er gewoon weer tussendoor. Dus, maar het is in de regel dat het Nederlandse producties zijn. Um, daar nog even over gesproken. Um, he, jij zei net Kafka. Maar er is ook nog een, andere, uh, nog een andere Nederlandse manier die jij op een gegeven moment toch ook uh, bent gaan draaien. Dat is Nuland. Ja, klopt. Ja. Wat uh, is uh, daar de trigger? Um, nou ja, dat. Um, Gewetensvraag. Ja. Yeah. <laughs> um, ik, ik kreeg dat uh, getipt en uh, ik, ik luisterde daarnaar. En. Um, instrumentaal vind ik, uh, vind, vind ik het interessant. Mm -hmm. uh, het is ook een beetje voor de, de afwisselingen in, in mijn programma. Je, ik ben zelf zinger-songwriter, dus het is vaak een beetje aan de rustige kant. Mm -hmm. Dus ik probeer af en toe ook echt een. Uh, een beetje een rock- of punk nummer erin. En uh, Nieuwend. Dat heeft echt um, een beetje de latere David Bowie-vibes. Ja. Um, in één lied volgens mij, het titellied, Be The Clock. Ja. Daar um, doet uh, Newlands de zanger, me ook denken aan um, Nick Cave. Ja. Um, dus uh, ja, dat vind ik heel, op, op muzikaal vlak interessant om te draaien. Ja. Um, dan komen we uit in de eigen plaats weer... Mm -hmm. Want uh, je zou bijna zeggen, ja, uh, Lorem Ipsum bijvoorbeeld. Ja, die uh, zijn ook geselecteerd voor de Amsterdamse popprijs. Had ik uh, vandaag, kwam dat ergens voorbij. Dus, uh, dus dat is ook fijn dat ze daar uh, even uh, kunnen laten horen. Ja, er wordt even wat ingepakt, maar goed, het niet uit. We gaan gewoon uh, verder praten. Uh, maar uh, Lorem Ipsum, dat, uh, uh, ja, die gaan meedoen aan de Amsterdam uh, popprijs. Ja. Maar dat is ook een band die uh, ja niet des uh, ja, uh, mainstreamachtig van dam is. Nee, zeker niet mainstream Volendam. een dam. Maar uh, ja, ik noemde al eerder in, in het programma. Mm -hmm. Je merkt bij hun optredens dat er gewoon uh, de kroeg staat vol. Ja. En uh, het, het is gewoon echt leuk. En voor mij hebben ze ook een behoorlijke gunfactor. Mm -hmm. En uh, toen ze ook hier te gast waren, twee, drie weken terug. Ja, drie weken terug, inmiddels alweer. Ja. Toen vertelden ze ook dat ze. Ze worden in allemaal eentjes gespeeld. Ja. Um, dus ja, zo komen al die groepen weer bij elkaar. Ja. Uh, zowel de muzikanten als de mensen die naar die optredens toe gaan. Ja. Um, dus daar zie ik zeker wel potentie om de wereld te veroveren. Ja, dat geloof ik ook wel. Want uh, het is vrij uh, ja, toegankelijk, vind ik. Sowieso. Ja, het is, het is lekker muziek. Ja, en, en precies. Ook dat. Je hoeft, niet, je hoeft er niet al te serieus naar te luisteren, zoals vaak bij Singer songwriters moet. <laughs> je kan gewoon lekker uh, ja, erop bewegen. Ja. En uh, ja, lekker. Ja, het, is, het is een beetje post punkachtig geloof ik. Ja. En ik, ik hou niet van alles wat post-punk is. Nee. Uh, maar Lorem Ibsen die vermengt dat ook heel erg met uh, nou, New Wave-invloeden. Ja, een beetje, beetje de Smiths, ja. uh, dat, dat soort acts. Um, ja, ik hoor ook echt wel uh, Courtney, Courtney Andrews, hoe, hoe heet ze? Uh, um, van, het, van het album uh, Sometimes I, I Sit and Think and uh, Sometimes I Just like Sit. Nee. Iets met Courtney. Ja. Um, daar hoor ik ook echt wel dingen in. Um, ook, op, um, ook op textueel vlak vind ik er leuke dingen in zitten. Ja. Dus voor mij is Lorem Ipsen gewoon een, als totaalplaatje een heel leuk... Uh, Heel leuke band. Ja, en, en natuurlijk uh, fijn als, uh, als het uh, ook uit Volendam komt... en je kan het in je programma laten horen natuurlijk. Natuurlijk. Ja, want dat is het uh, ook wel. Zijn ze er bij, die, uh, bij de Piers Songwriters Guild toevallig geweest? Nou ja, het zijn geen singers songwriters in nee. die zin van het woord. Mm -hmm. uh, Michelle die heeft wel met, met haar vriend ook uh, als, als duo of, of trio een act. Villa dus mm -hmm. Rosie. Mm -hmm. uh, zij hebben nog niet bij Songwriters Guild gespeeld... Maar wel op, uh, op Kaaspop, waar wij met het uh, PX Songwriters Guild een uh, Songwriters Stage hadden. Mm -hmm. um, dus ja, we, we hebben contact. Ja. Uh, alleen het is nog niet zover gekomen om ook tijdens zo'n Songwriters Guild avond um, hen neer te zetten. Ja, maar wat nog niet geweest is, dat kan natuurlijk nog altijd komen. Eh. Nou, absoluut. Maar ze zijn nu in Engeland, Michelle. Dus ja, dat uh, zag ik. Ja. Dus ik kan nu niet, uh, nee. niet optreden. Maar nee. komt wel weer. Nee, uh, Adam Ent is een van uh, de favorieten van uh, Michelle. Maar goed, we hebben het over Michelle. Dus we hebben we het ook over de band. Komt hij nog een keer. Ordinary. Ook in dit uh, programma te horen, Lorem Ipsum, Maar ik denk dat dat uh, bij jullie niet anders uh, geweest is. Dus Zo, af en toe komt hij daar ook nog eens uh, voorbij. Heb ik uh, niet, niet, de, niet alleen deze, maar volgens mij ook ander materiaal. Alle nummers, inderdaad. Ja, daarom. Uh, want uh, de EP, uh, die hebben ze volgens mij ergens eind april, begin mei, geloof ik, gereleased. Ja, mm, yeah. midden. Ja, ja in ieder geval. Nou, goed. Het was, uh, vond ik trouwens ook wel leuk, bij een van de, uh, bij, bij, bij deze clip komt ineens een plaatje waar jij op staat in een keer bij bij bij seconden tien ja en ik, ik had dat dus in eerste instantie gemist <laughs> ja dus nou uh... ja, ik zat hem uh, ik denk van hek dus ik moest hem even weer op stil zetten en inderdaad uh, bij 10 seconden moet je, je moet hem echt uh, bij 19 moet je hem uh, moet je hem stil zetten en dan zie je inderdaad jou uh, staan klopt ik was erbij ja jij was er ook bij uh, maar goed uh, dan uh, als we het uh, hebben over weer over songwriters Komen we weer uit bij Frank Bond en uh, het uh, verhaal Francis Alban Bleek. Want daar ja. is ook nog wel wat over te vertellen. Want ik weet dat op de avond van de release op 1 april. Uh -huh. Ook al zo'n zo datum, 1 april. Uh, dat er uh, uh, in de aanloop werden er ook filmpjes uh, online gezet. Van alles wat er omheen ging. En daar was ook de broer van de verdwenen uh, Francis Blaak. Want dat is uh, de man achter ja. Francis Alban Bleek. Ja. Sam de Blaak. En de mensen die niet beter weten, die, die, die dachten. loopt daar Sam de Blaak uh, rond terwijl ze jou zagen. Want dat. Ja, uh... ja ik werd uh, benaderd van. Um, voordat die, die aflevering van de documentaire online kwam, toen ging er een foto rond van, van Sam. Ja. Um, een beetje vanuit de verte met een lange jas aan en uh, nou, lang haar en een baard. Ja. Dus toen vroegen mensen mij van... Uh, hey, ben jij nou... Uh, ben jij Sam de Blaak? Ik zei, nee, ik, ik ben gewoon Roy de Smet. <laughs> ja. En um, nou ja, toen uiteindelijk... Toen, toen bleek er toch een, um, een connectie te zijn. Ja. Want um, Frank, Frank Bont, vond in een van de dagboeken van Frans een, uh, een notitie waar uh, de naam Cornelia Middelbeek in stond. En dat is... Um, even kijken, ik heb hier lang niet over nagedacht. Dat is de... ...zus van de opa van mijn moeder, de vader. Ja. Um. Dus in de verte ben je gewoon familie van hem? Ja. ja. Dus uh, al die blaakjes uh, is in de verte... Uh, ...is daar een vertakking uh, met de, de, Naar de, de, de, de smetjes, met een, Ja, ja, ja. ja. Maar het, het uh, was ja. ook wel leuk dat ik dus bij die release show uh, Sam voor het eerst ontmoette. En uh, toen ben ik ook even met op de foto geweest. <laughs> dus, uh... Ja, uh, is die nog ergens te, terug te zien uh, die foto, of niet? Uh, ja, op de, hoe noem je dat? Het, het vergrendelscherm van mijn laptop. <laughs> het vergrendelscherm <laughs> ja. van de laptop. <laughs> ja. Daar is hij op uh, terug te vinden. Uh, maar dat is ook uh, met, uh, met de nodige mysterie omgeven, hè? dat hele verhaal van Francis Alban Blake. Ja, maar goed. In de documentaire wordt het allemaal uh, uitgelegd. Ja. En uh, mensen kunnen het album beluisteren. Ze kunnen uh, de, de rituelen uitvoeren. En, uh, die die zal, rituelen, ja. door het portaal gaan om, om, om Frans te, te ontmoeten. Ja, uh, die rituelen. Die, Jacob die Edward, die had... Uh, uh, may, nee, niet Maybe I'm maar uh, dat andere nummer. More, more, is not the more is not the answer. Die had hij gecoverd. Ja. Dat heb ik aan hem gevraagd. Is, op een of andere manier kwam dat op de sociale media terecht. Van, Je moet eens een nummer van. Fred, ja, daar waren we al mee bezig. Dus, dat, dat, uh, en dat is dat geworden. Maar toen heeft hij dat ritueel ook hier. Stonden, we stonden hier zaterdag te kijken, morgen is niet. Wat gaat hij daar nou doen? Niet op die eten, maar. Ja. Ja. En we hebben ook met, met Songwriters Guild. Uh, voor mij zat het een weken na. Ja. Um, hebben um, Jack en ik um, allebei een nummers nog van Francis Blake uh, gecoverd? Ja. Welke was dat? Uh, nou ja, Jack deed dus uh, More Is Not The Answer. Ja. En ik deed uh, de laatste twee liedjes. Ja. Uh, dat is toch Maybe I've Been Lying. Ja, één. Dat en... is, uh, die andere, dat is... Uh, here, here in the Mountains, Division. Ja, dat, dat ja. is de laatste. Uh, en... Nou, hadden we het ook over die theorie. Als het achtste ja. nummer goed is, ja. dan is het hele album goed. Ja, nou, dit is toevallig ook uh, uh, nummer acht. En ik denk dat het ook dat het Maybe mijn favoriete line. lied is op het plaat. Maybe I have been lying. Ja. Dat, uh, ja, dat is ook mijn favoriete uh, ik, nummer. Ik vind dat je in dat lied echt uh, Frans direct tot je hoort spreken. Ja. Um, dus ik vind dat een heel krachtig lied in die, in die zin. Ja. Daar zijn we dan ook een beetje naartoe gewerkt. Uh, want een beetje half de tijd vol uh, weten te kletsen. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Leuk dat ik hier uh, was. Ja. En wellicht tot een andere keer. Um, zoals altijd, en zoals nu dus ook. Uh, is dit uh, de afsluiting van een programma. De 3 voor 12 Noord-Honderd Vloedgolf. Maar er zit bijna nagelvast in dit, uh, in dit uh, hele verhaal. Francis Alban Blake met Maybe I've Singin Been Lighting. You your songs. Like our lamps. Spare Oh, man, can you teach us how to love and care? Make us